Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Philips wordt bedreigd door een grote afnemer van lampen... die worden ingezet voor de wietteelt. Er is volgens het concern dagelijks sprake van intimidatie. Ook zouden medewerkers zijn bedreigd.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 In Thailand gaan rond deze tijd de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. Premier Yingluck Shinawatra schreef de vervroegde verkiezingen in november uit... na aanhoudende protesten tegen haar regering. De oppositie boycott de verkiezingen en wil dat er een onafhankelijke raad wordt ingesteld... die politieke hervormingen doorvoert. De tegenstanders van Yingluck Shinawatra zeggen dat haar broer feitelijk nog de macht in handen heeft. De oppositie protesteert vandaag door onder meer het blokkeren van wegen... maar het zou niet de bedoeling zijn om tijd te weerhouden van het uitbrengen van hun stem.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 Welkom bij het tweede uur alweer van de wereld van BNN. Dit uur vlieg ik met je naar China, naar Curaçao en naar Saint Vincent. We gaan het hebben over gaan. De Franse president François Hollande en zijn partner Valérie Trierweiler... zijn uit elkaar, dat heb je vast al gehoord. De breuk ontstond doordat de president een affaire zou hebben... met een 20 jaar jongere actrice. Het riep bij mij de vraag op hoe het zit met gaan in het buitenland... Is het in sommige landen de normaalste zaak van de wereld? Of zijn de consequenties te groot om je eraan te wagen? Zoals dus in Frankrijk het geval lijkt te zijn. Verder gaan we praten over feestdagen. Het Chinees nieuwjaar is donderdag van start gegaan. En 15 dagen lang wordt het jaar van het paard ingewijd. Ik ben heel benieuwd welke feestdagen er allemaal in de landen van onze correspondenten worden gevierd. Zijn er misschien feestdagen die wij helemaal niet kennen? We gaan het erover hebben en we gaan het horen... We gaan het horen van Ellen Petit, die zit in China. Van Egon Sibrandi, die zit op Curaçao. En van Ton Hoogstraten, die zit op Saint Vincent. Maar eerst maar eens even kijken of ze alle drie wakker zijn en aan de telefoon hangen. Te beginnen bij Ellen Petit in China, Shanghai. nacht. Goeienacht, Thijs. Eh, heb je rood ondergoed aan? <laughs> nee, ze zet me daar met de hand om de hand weg. Maar het zou wel moeten, hè? Ja. ja, waarom moet dat? Kun je dat eens even uitleggen? Ja, dat kan ik heel goed uitleggen. Uh, het is Chinees nieuwjaar. En uh, ieder Chinees nieuwjaar is het begin van een nieuw dier. Dus in dit geval het paard. En als, je, um, uh, als het paard nou jouw dier is... dan zou je het hele jaar rood ondergoed aan moeten het, het, Voor mij klinkt het heel logisch om te zeggen... als het jouw dier is, dat jaar zou je, zou je heel veel geluk moeten hebben. Hmm. Maar het is niet zo. Je bent extra kwetsbaar voor boze geesten. En het ondergoed Ja, dat gaat je natuurlijk enorm helpen in de strijd tegen nou ja, ja. nare dingen. Maar jij bent uh, van het paard... Of dan? Nee, nee, nee, ik, ik ben van het varken. Maar daar hoef je toch helemaal geen rood ondergoed aan? Nee, waarom? Dus dat, ik doe het ook niet. Mo Moet je dan een andere kleur aan? Nee, dan mag je het helemaal zelf litten. Oh, Dat, dat is wel heel liberaal. Welke kleur heb je aan dan? Zwart. Wat, sorry. Ik spreek zo meteen met je verder. We gaan het verder hebben nog over feestdagen en Chinees nieuwjaar. Ja, goed zo. Ga ik naar Egon Brandy. Die zit in Willemstad op Curaçao. Goedenacht. Hé, hey, het... Uh... Het, het Tumba festival gaat bij jullie plaatsvinden. Wat is dat precies? Um, ieder jaar wordt er uh, de, de belangrijkste carnavalsong van het jaar gekozen. En Dan hebben we het dus niet over uh, s'nachts na twee uh, la la, <lacht> maar dan is het uh, echt Caribisch carnaval. Wat was een oude. Dat dit is een hele oude ja. Nee, maar, dit is Caribisch carnaval. De Tumba is een bepaald ritme wat enorm opzwevend is, wat een beetje, beetje salsa-achtig is. En dat is een evenement, dat is het grootste muziekevenement van Curaçao. dagen. hoe klinkt dat ritme? Kun je dat eens laten horen? Ja, ik kom uit dat maar. Nee, het is echt heel ingewikkeld. Maar het is echt, echt van ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Komt dat over? Ja, nou ja. Ja. ja. De tumba. Het is gemaakt, het ritme, omdat de mensen die achter de carnavalswagens aanlopen... dus het, dat een paar uur moeten kunnen volhouden. Dus het geeft ook enorm veel energie. Waar komt dat toemba eigenlijk vandaan, dat woord? Uh, dat dat waar het woord vandaan nou komt, weet ik niet. Maar de muziek is echt ontwikkeld bij, bij het carnaval op Curaçao... toen dat uh, uh, jaren geleden ontstaan is. En toen ja. uh, wouden ze graag een eigen ritme ontwikkelen... Wat, wat bij het eiland hoorde, wat bij het carnaval hoorde. En dat het is een 6 8 maat. Het is vrij ingewikkeld, begrijp ik, van, uh, van muzikanten. Uh, maar het is, het is heel belangrijk voor het eiland. En een collega van mij doet mee aan het toemba-festival. Oh, wat doet hij? Nou ja, hij zingt. Het, het gaat om zeg maar, de zanger en dan samen met een componist die het geschreven heeft... en een band die het speelt enzovoort. Maar degene die het zingt die is dan het belangrijkste en het lied wat hij zingt natuurlijk. Ja. Um, maar het is nogal bijzonder omdat het is, een, een, een, ja, het is echt iets voor Curaçaoenaars. In, in de 50-jarige historie van het Toenman Festival hebben we er maar drie keer een Nederlander meegedaan. Echt een Europese Nederlander. En mijn collega is de derde hiervan. Maken ze kans om de carna carnavalsong te winnen? Nou, dat, dat, ja, in principe wel natuurlijk, want het is een wedstrijd en hij kan de beste hebben, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Maar er, er is wel heel sympathiek op gereageerd. Mensen vinden het wel superleuk dat hij meedoet. Heeft hij veel concurrentie dan? Hoeveel nummers zijn er in de running? 60. Ja, dat zijn er ook uh, wel heel veel. <laughs> dus het wordt niet makkelijk. Nee, dat snap ik. Uh, Egon, wij uh, Ik praat zo meteen met jou verder. Ga ik uh, even checken of Ton Hoogstraat in Sint-Vincent wakker is? Goeienacht. Goedenacht hij is, hij is wakker. <laughs> Helemaal mooi. Jij heeft een kijkje mogen nemen in het nieuwe, op het nieuwe internationale vliegveld van Sint Vincent. Wie heeft jou dat verteld? Nee hoor, dat is morgen gebeuren. Dat las ik op uh, nos.nl. Oh. Nee hoor, dat wat vertelde wat de redacteur mij. Maar dat ga je morgen pas doen. Morgen, morgen. Komt door tijdverschil natuurlijk. Dat ik dacht dat je er al ja. geweest was. Ja, voor jou is het dan morgen natuurlijk. En waarom heeft Sint Vincent dan eigenlijk een nieuw vliegveld nodig? Uh, omdat we een klein vliegveldje hebben en er en natuurlijk niet veel toeristen komen. Dus, dus met een internationaal vliegveld kunnen er, kan er uh, uh, uh, vluchten uit de States... en uit Europa rechtstreeks komen. Oh ja, en want dat moest eerst... Er konden er maar heel weinig landen. Dus nu moet, nou moet je dus uh, via Barbados of, of Puerto Rico komen. Oh ja, tuurlijk wat je zei. Dus geen, nu zijn er directe uh, vluchten mogelijk. Dan wordt het drukker bij jullie ineens. Want jullie zijn niet zo'n enorm groot eiland, toch? Uh, laat ik het hopen. Oh, ja, je hoopt dat... Het... Ja, tuurlijk. Natuurlijk, Tom, want ja, jij runt een hotel. Juist. juist. Ik, dit, nu, nu valt het ineens... Ja, dus jij gaat eventjes kijken morgen... of dat er allemaal mooi bij ligt? Juist, juist. Of we het allemaal we het netjes opzetten. Even de pijlen richting jouw hotel zetten. Ja, ik heb een uitnodiging gehad van de, van de ingenieur. Uh, en die gaat ons een beetje rondleiden. Nou, ik wens je veel plezier. Dank je wel. En ik, uh, ik ben een paard, dus ik moet nou gauw iets rood gaan kopen, denk ik. Hè? Je moet nu? Iets rood gaan kopen, want ik ben een paard. Nou, niet iets rood, een rode onderbroek. Rode onderbroek, ja. maanden. Zeker. Sch <lacht> <lacht> ik uh, ga het zo met je hebben over, uh, over vreemd gaan en over uh, feestdagen. Over rode, oh, nee. over rode onderbroek gesproken. Ik uh, praat zo meteen met iedereen uh, uitgebreid verder, maar zit je nou te luisteren? En. Uh, ik denk, ik heb zin in Keen, Hier is die. I will say these words I van de populairste nummers van Keen ooit. This is the last time. Radio, Radio 1. 1. 1. 1. b, -N, -N. b -N, n De wereld van BNN. En we gaan luisteren naar een fragment uit Ter Bescherming van de Jeugd. Ik heb u bedrogen. <laughs> mij bedrogen? Ja. ja. <laughs> Kunt jij mij toch niet bedriegen? Well, Tim. Ik heb creativiteit gehad. Met een ander. Oké? Okay? Is dat voldoende? Gewoon, gewoon, gewoon te veel gezopen en voordat je het weet, lig je samen in bed te brainstormen. Hoe gaat dat? Dat gaat allemaal zo snel. Te brainstormen? Ja. En nu? Nu, nu? nu ben ik dus in, in, in verwachting van een mop. Laat dat weghalen, hè. <tus> <tus> Aborteren. Het is te laat. Het is te laat. Hoe het is te laat? Het heeft, <tus> het heeft al een clue. Het heeft al een clue, man. Dit zijn uh, notoire vreemdgangers, dat hoor je wel. Je ter bescherming van de jeugd. Ja, het lijkt intussen wel een film die uh, iedereen op de voet volgt. De Franse president Hollande en zijn vrouwen. Moet hij gaan voor jong of moet hij gaan voor oud... En kan je als politicus wel zo druk bezig zijn met je liefdesleven... als je tegelijk een land moet besturen? Afgelopen week werd bekend dat de president en zijn vrouw uit elkaar zijn. En uh, ja, ik volgde dat natuurlijk ook allemaal. En ik werd stiekem eigenlijk wel heel benieuwd hoe het zit met vreemdgaan in het buitenland. Is het daar de normaalste zaak van de wereld... of zijn de consequenties eigenlijk te groot om je eraan te wagen... zoals in Frankrijk nu het geval bleek? Ik ga het uitzoeken. Als eerst in China. Daar zit Ellen Petit nog steeds. Zij heeft een fietsbedrijf. Ellen, goeienacht. Hoi Thijs. Hey, bij ons is een MBA een Master in Business Administration. Maar ja. bij jullie betekent MBA iets anders... Ja, het duurde ook even voordat ik daarachter kwam... maar dat betekent hier married but available. Oh. Een soort van officieuze relatiestatus. Kwam je daar op een pijnlijke manier achter? Nee, nee. Nee, ik, ik niet. Vrienden van mij wel. Ik heb er alleen nog moeten lachen. Echt? Die, die dachten... Oh, vertel. Nou, het is... Uh, ja, mensen gooien dat zo rond... en het is... Um, um, mannelijke vrienden van mij... die met uh, Chinese dames aan, de, aan, de, aan het aanpappen waren... Um, die vragen dan, ja, ben je getrouwd of ben je single? Nee, nee, single, uh, MBA. Uh, Wat precies? Ja, en dan wordt er inderdaad uitgelegd dat ze dan wel um, getrouwd zijn, maar dat ze het zelf oké okay vinden om um, nou ja, uh, verder te verkennen, zeg maar. Ja, dus MBA, Married but available. Je beschrijft dus ja. dat vrouwen dat uh, ook gewoon zijn. Mannen ook. Ja, nee, met het alle twee, mannen ook. En het is ook niet per se dat de ander in die relatie dan ook weet dat het zo is. Hè? Dat niet. Niet, niet. niet per se? Of is dat eigenlijk nooit zo dat ze dat van elkaar weten? Dat houden ze, dat houden ze geheim? Nou, ik denk dat het... Uh, het is een soort van vreemdgaan in China is over het algemeen is het een heel pragmatisch iets. Kijk, zowel mannen en vrouwen... Uh, je, je bent getrouwd voor je 25, anders ben je laat. En op je 27 heb je een kind, anders ben je hm. ook laat. Hm. En als je dat op een gegeven moment bereikt hebt... Dan, dan ben je een beetje klaar in je relatie, zeg maar. Dus dan ja, wordt er gewoon vaak op zoek gegaan naar, naar iets nieuws. Dus of ze dat nou echt aan de keukentafel... eventjes openlijk met elkaar bepraten, nee, dat denk ik niet. Nee, want um, het lijkt maar my... dat, er, dat er dan toch ook wel jaloezie in het spel komt. Ja, ze zijn er heel pragmatisch in. Kijk, zo'n... Uh, binnen een relatie uh, zijn... Ja, Doet de vrouw wat een vrouw moet doen in een huwelijk? En doet de man wat een man moet doen in een huwelijk. En dat dat heeft gewoon te maken aan de vrouwelijke kant met zorgen en, en voor je kind zorgen En zorgen dat je dat je man er goed op staat. Zeg maar. En de man is zorgt gewoon voor dat de geld op tafel komt. Omdat de vrouw kan doen en wel wat kan laten wat ze wil financieel. En als dat alle twee om controle is. Dan maakt het niet zo heel veel uit wat je buiten de deur verder doet. En dat vindt zowel de man als de vrouw. Ja, op een gegeven moment zijn ze gewoon heel erg klaar met elkaar. Ze gaan ook niet. Ze trouwen ook niet zozeer uit liefde. Dat is allemaal nog veel pragmatischer, veel meer op geld en status gericht. Dus ja, jaloezie komt natuurlijk voor uit liefde. Ja, als je dan wel met iemand getrouwd bent, dan vind je die zegt van nou, leuke, leuke man hoor. Maar uh, ja, het is vooral belangrijk dat hij gewoon een goed salaris heeft, een goede hmm. baan, een auto en een huis heeft. Dan heeft jaloezie denk ik ook minder uh, bodem. Ja, en, en hoe gaat dat? Waar, waar, waar pik je dan uh, zo iemand op? <laughs> nou ja, gewoon, um, uh, gewoon uh, als je uitgaat of op je werk, of kan overal. Um, maar het is ook sowieso een heel ge geaccepteerd iets... dat er een soort van escortes zijn voor mannen. Um, en die zijn, die zijn in het begin niet, niet bedoeld om, uh, om seks mee te hebben. Maar ja, dat zal wel regelmatig gebeuren. En er zijn zelfs karaoke barren. Um, je ja, hebt twee, je hebt gewone karaokebarren... en heb je zogenaamde juffrouw karaokebarren. Dus waar naast de muzieklijst en het de, de drinkmenu, zeg maar... ook een uh, mevrouwenmenu is, waar je dan dus uit mag kiezen. Het ja. dus dus is allemaal gewoon heel, heel vrij geaccepteerd. Ja, en helemaal georganiseerd dus ook. Ja, ook, ja. Het is wel hartstikke illegaal overigens, hè, prost prostitutie in China. Ja, wat is de straf? Je leven lang in de rode onderbroek. Ja, inderdaad. Power to the horse. Nee, wat is de straf? Nee, Ik weet niet, ik weet niet wat de straffen zijn, dat durf ik echt niet te zeggen. Maar, uh, maar zo'n publiek schandaal als rond Hollande, dat zou bij jullie dan helemaal geen schandaal zijn, dus? Nou, het zal ook niet zo snel uitkomen, zeg maar. Want um, als je het goed doet, stel als, als, nou, dat Hollande en Chinese uh, staatshoofden dat geweest. Dan, dan had hij zijn vrouw tevreden gehouden met alles wat zij wilde. Zijn minnares tevreden gehouden met alles wat zij wilde. Die twee vrouwen hadden hem tevreden gehouden. En er was gewoon voor niemand, een, had voor niemand een voordeel aangezeten om het uit te laten komen. Ja. ja. Ik weet, ik, er, zijn eens, er komen wel eens van dit soort verhalen uit. En dan is de publiek, publieke opinie over de minnares is ook meer van. Joh, je dat je mond moeten houden, staat je ook niet netjes dat je nou uit de school klapt? Ja. Dus dat is erger, je moet niet uit de school klappen, dan, dan heb je... Da, ja, dat want is, dat de, ja, want anders geleiden alle betrokken partijen, inclusief jezelf gezichtsverlies. en dat is een heel groot ding in China, en dat doe je niet. Allright. Um, ja, Chinezen, dus super, <laughs> heel pragmatisch... en de liefde is daar niet ja. zo heel erg belangrijk. Nee, hey. leuk land, hè? Ellen Petit in China. Ik spreek zo meteen met je verder over feestdagen. Nog iets heel anders. Ik ga eerst naar uh, Egontzi Brandy door op uh, Curaçao. Oh. Hij is daar een DJ bij Dolfijn FM... Uh -huh. uh, vertel me even dat vreemdgaan bij jullie niet is ingeburgerd. Nou, volgens of ook. mij... Uh, ik verbaasde me een beetje over het verhaal van China. Ik dacht dat dat hele nette mensen waren. Ja, dat dacht ik maar, eigenlijk uh, ook, ja. <laughs> ik, uh, nou ja, ik, ik, wat Curaçao doet, uh, vrolijk mee, hoor. En ja. wij hebben het fenomeen de by -side. De? De by De Oh ja, de by -side. Dat bijzijde. Is... En een bijzijde is een soort buitenvrouw. Dat, is een, een, ja, dat woord gebruiken we hier niet, maar dat, dat kennen meeste mensen dan wel. Ja, en, ja dat, dat is een, een, een, een tweede vriendin erbij. En dat, dat, dat, hoort, ja, dat hoort niet, maar dat hebben wel veel mannen. En wat is veel? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Maar... Wie van jouw vrienden, hoeveel procent van jouw vrienden heeft dan een bijzijde? <laughs> ja, ik denk wel drie kwart. Hmm. Nou ah ja, kijk, weet je, en, en zeg maar, in mijn vriendenkring zitten natuurlijk veel Europese Nederlanders. Dus die, die gaan eigenlijk gewoon vreemd tussen aanhalingstekens. Um, en dan is natuurlijk een Caribisch eiland daar heel, heel gevaarlijk voor. Want het gevaar ligt overal op de loer, Want je bent de hele dag heb je te maken met vrouwen in bikinis en, en, en seksueel getinte uh, muziek en nou uh, ja, alles. Dus daar gaat het sowieso ook vaak mis. En bij de Curaçaanse is het meer een, een, ja, cultuur is misschien een beetje met zwaar woord ervoor, maar... Het fenomeen by is wel echt een, een geaccepteerd begrip waar niemand het over heeft. Is dat de bedoeling? Maar als dat zo geaccepteerd is, hebben ze dan één? Of uh, zijn het er dan ook meteen meer dan één erbij? Ik heb ooit uh, gewerkt bij de lokale televisiemaatschappij. Daar werk ik met een editor van zo'n grote Curaçaose man. En op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En ik zei, uh, hoe, uh, hoeveel uh, by heb je eigenlijk? Hij had wel verteld dat hij een soort by had. Ik je hem heel trots aan. Vijf. <lacht> Tegelijkertijd? <laughs> ja, tegelijkertijd, ja. Het ja, is best heel knap als je denkt dat het een heel klein eiland is... en dat je dus, dus ook nog goed moet opletten waar je die mensen mee naartoe neemt. Want ja, je kan natuurlijk niet de andere bijzijden tegenkomen. Je kan ook niet je eigen vrouw tegenkomen. Maar dat, dus dat gebeurt dat neem ik echt... aan wel eens. Is dat uh, die editor wel eens overkomen? Nou, daar heb ik daarna nooit meer gesproken. Dus dat zou ik niet weten. Het zal vast wel eens gebeuren. Maar er is ook wel een heel stuk cultuur... wat. Dat, dat zegt, en dat hoorde ik net bij Alex Piet in, in China ook. Van ja, je, het moet gewoon niet uitkomen. En, mm. en als je het dus bijvoorbeeld ziet van iemand anders. dan, dan hou je dus ook gewoon je mond. Ja. ja. En dan, hoe, hoe, dan zou er... hoe reageert hoe een vrouw als ze erachter komt dat een man vier bisides heeft? Dat ligt een beetje in de situatie, maar het is wel zo... kijk, het, het, de, de wijsheid is een beetje ontstaan... omdat er meer vrouwen dan mannen op kuur zouden zijn. Dus er zijn vrouwen die denken van... ja, weet je, ik kan er misschien niet een eigen man vinden... maar ik heb wel een man die lief voor me is... die me af en toe opzoekt, die me vaak nog wat geld toestopt. Dus ik heb toch iemand die er soort van voor me zorgt. Mm -hmm. um, die vrouw heeft natuurlijk ook een keuze te maken. Want hij kan, ze kan wel zeggen, ja, um, eruit. Maar ja, dan is die man weg en dan heeft ze die man niet meer. Geen cadeautjes en... meer, geen geld. En liefde, niet meer. Nee, maar, zeg maar ook de, de, de eigen vrouw van die man. Weet je, als die erachter komt dat, ze, dat haar man één of twee wijsheid heeft... dan kan je hem wel eruit schoppen. Maar ja, dan, dan is er de kans dat jij zelf een wijsheid hebt. Dat ze voor. zelf in die constructie terechtkomt. Ja, dus soms kiezen ze er toch maar voor om het dan maar niet te zeggen... of doen alsof ze het niet, niet weten. Mm. Om het, ja, weet je, dat is dan beter. Want die man is wel altijd, altijd goed voor zijn eigen vrouw ook. Mm -hmm. Hé, hey, en, en, en, en, en affaires bij publieke figuren, komt dat, uh, komt dat voor? Wordt dat dan breed uitgemeten? Ik, weet je, ik, ik, ik, ik ken ze niet. Dus ik, ik denk eigenlijk dat het gewoon of niet uitkomt. En als het eruit komt, dan. Ja, ik denk niet dat mensen, mensen willen daar niet zo gewoon over praten. Het is gewoon iets. Ja, weet je, dat, dat, dat willen we eigenlijk niet weten. Omdat we weten dat het overal voorkomt. Dus bijna niemand kan denk ik heel hard oh zeggen omdat misschien de meeste mensen wel in een soort van dergelijke situatie ja. zitten. Dus Curaçao en China eigenlijk allebei heel erg goed in het, uh, in het verborgen houden. En het komt... Ja, elkaar de hand boven de hout houden. Hey, heb, jij, heb jij zelf eigenlijk een andere moraal gekregen... wat betreft vreemdgaan, sinds je op Curaçao woont? Nee. Nou ja, nou, ik, ik twijfel een beetje. Want kijk, ik wil natuurlijk liever hard nee zeggen. Nationale maar... Radio, hè? Dit Radio 1. Pas op wat je zegt. Ja, maar wees wel eerlijk. <laughs> Ik weet het, ja, nee, maar goed, ik wil het eerlijk zijn. Het gebeurt heel erg veel. Het is mij namelijk ook overkomen, uh, nog geen twee jaar geleden. En uh, ja, wat ik net zei, het is, het is een valkuil. Door de die gevaren. Heel erg, die hier overal ligt. Um, en en het, voor de, ja, het eiland is daar heel gevaarlijk voor. En ik ben er ook in gekrapt, die valkuil. Het gevaar ligt het in bikini. Hetzelfde. Ja, bikinis en, en gewoon het, het, het, het feit dat hier, ik weet niet, het is, het is als je uitgaat, dan straalt alles seks uit. En dat is gewoon best heel moeilijk om daar altijd maar mee om te gaan. Gaat het nu nooit meer voorkomen, Egon? Nou, ik heb gezworen dat ik het niet meer zou doen. Dus nee, het gaat nu niet meer gebeuren. Heel goed. Of nou ja, het moet je ook zelf weten. Ik ga je niet de moraal geven. We zijn hier niet de EO natuurlijk, we zijn BNN. We vinden het helemaal prima. Hé, hey, uh, blijf hangen. Ik ga het zo meteen nog met je hebben over, uh, over feestdagen. Oké. Okay. Ga ik naar uh, Ton Hoogstraten. Die woont op St. Vincent en die runt daar een hotel. We hadden het er net al even over. Ton, nacht. Hey, eerder vertelde je mij al eens een keer uh, in de uitzending dat, uh, dat kinderen maken volkssport nummer één is bij jullie. Word, ja. Wordt er ook veel vreemd gegaan? Ik neem aan van wel, ja. Als ik zo de indruk uh, krijg, dan wordt er ontzettend veel vreemd gegaan. Zijn mensen dan niet jaloers? Uh, vrouwen wel, maar ja, de mannen zijn matjes nog. Hè? Mm -hmm. Maar wat zijn de gevolgen daar dan van? Als er wordt vreemd gegaan en de vrouw komt erachter, wat gebeurt er dan? Uh, nou, dan, dan het ergste is dat ze, dat ze weggaan, uit elkaar gaan. Maar uh, hij, hij gaat gewoon door. Ja, want dan is hij alleen. Uh, ja, maar zij gaat niet zo makkelijk weg, hè? want uh, ze, hangt, ze, ze is wel afhankelijk van, van de man. Ja, ja dus heeft dan, ja, zij heeft dan ook een probleem. Ze, ja, ze maar dan blijft ze dus niet bij de man? Uh, de, de meeste blijven wel eigenlijk wel bij de man, want, want ze, zijn, ze zijn economisch afhankelijk van de man natuurlijk. Ja. En, en dat geeft hem natuurlijk wel een sterk, sterk uitgangspunt. Zijn ze bij jullie ook zo goed in het, in het geheim houden? Eh, nee hoor, dat komt in de kranten al. Van, maar alleen van publieke figuren neem ik aan, toch niet van de buurman? Of eh, is het bij jullie zo klein dat dat er zelfs... Uh... Nou, dus, de, dus je ziet wel eens advertenties in de kranten. Uh, uh, meneer zo en zo, of mevrouw zo en zo... Uh, Ton Hoogstraten? drie buitenvrouwen. Bijvoorbeeld, hè, voorbeeldje. Nee, ze zetten een advertentie in de krant dat ze zeggen van... ...ik ben niet meer verantwoordelijk voor de economische schulden... ...die zo en zo uh, mijn vrouw of mijn man uh, aankrijgen. Uh, aan, aan dus met andere woorden van... Uh, ...ik, ik, ik, ik uh, ben er vanaf. Ik, ik, ik snap het niet. Ik, ik wil er van de partner af. Dus uh, als je een, een, een huwelijk hebt... Ja. ...en uh, de ene die... Uh, die gaat vreemd en de andere die, die wil er niks meer mee te maken hebben. Uh, maar de, de kant van het huwelijk die het, het geld binnenbrengt... zet dan een advertentie in de krant van... ik ben niet meer verantwoordelijk voor die persoon. En, en dan? Dan gaat die ander de, ook weg? of Dat is de, eigenlijk een advertentie de, van dat hij iemand nieuws zoekt? Die heeft hem dus afgeschreven. Oh ja. en, en ik wil nu niet meer betalen voor wat zij met mijn creditkaart eventueel wil doen. Zulke dingen. Oh ja. En dat stopt dan ook? En, de, en dan stopt dat ja. Ja. Heb, je, heb, je, heb je iets meer specifieker, want je zei er wordt volgens jou wel veel vreemd gegaan, maar wat, wat is dan veel? Is dat, ik, zou dat vergelijkbaar zijn met in Nederland? Of, of echt uh, heel veel? Nee hoor, ik, ik, ik, ik, ik krijg constant, uh, wordt er met mij gevlucht bijvoorbeeld. He, want ik ben, ik ben dus een, een blanke man. Uh, en uh, dat is maar een half procent van de bevolking, dus de meeste zijn zwarte mensen. Mm. Uh, uh, dus die willen graag aanpakken met een blanke man, want blanke man betekent dat die centen heeft. Ja, ja. En uh, nou, je krijgt, je krijgt uh, de meeste jonge meisjes uh, op, aan je broek hangen, hoor. Ben je getrouwd? En ik ben getrouwd, ja. Met een, met een blanke vrouw uit Spanje. En dat weten ze ook? En, uh, ja, het maakt niet uit, hoor. Ik, ik heb eens een, uh, een, uh, een, uh, een waitress in, in een baar gehad. Die zegt van, ik wil met je naar bed. En mijn vrouw stond ernaast. Echt? En wist diegene ik, dat dat je vrouw was? Ik, ik zeg, ik ben getrouwd. Het dus is mijn vrouw. Het maakt niet uit. Ik wil alleen, alleen, alleen maar seks. Ik wil geen relatie met je. En wat dacht je toen? Heb je het niet het is moeilijk dat je denkt van goh. Nee hoor, ik heb ik heb nooit de verleiding gehad. Met hmm. of zonder mevrouw. Dus ik heb, ik heb er niet zoveel moeite mee. Oké. Okay. Maar er zijn dus wel heel veel, uh, vrij veel, eh, uh, niks huwelijken. Met, met, met blanke mannen, die zijn een wat ouder. Een vriend van mij, die is een Nederlander. Uh, er zijn, zijn de Nederlanders in dat land. Die, die is 70 en die is getrouwd met een eentje van 30. Dat is nog de 40 jaar verschil. En dat zie je heel veel. Dat is er nogal voor. Ton Hoogstraten, dankjewel. Ik spreek zo meteen met jou over het laatste onderwerp van vanavond, namelijk feestdagen. Op. Eerst muziek, Jaco Kartner en Clear the Air. En read all about it, part nummer 3. Radio, Radio 1. 1, 1, 1. B-N-N. B-N-N. -N. De wereld van BNN. -N. En daarvoor hoorde je ook nog Jacco Gardner met Clear the Air. En uh, Jacco Gardner die komt gewoon uit Nederland, uit Volendam om uh, precies te zijn. We gaan luisteren naar een fragment van uh, Najib Amali. Wij vieren namelijk altijd thuis alle feestdagen met mijn ex. Zowel de christelijke, de islamitische, de joodse, de alle feestdagen vieren we. Zeiden we ook op het werk, ja, wij geloven alles. <lacht> maar dat vond ik juist, dat vond ik zo mooi, dat, dat, dat je gewoon alle feestdagen mee kon vieren. Wat is een kalender thuis? En dan zei ik, wat voor dag is vandaag? Koetje, koetje dag. Nou, dan vieren we koetje, koetje dag. Alles vieren we. Kerst, pinksteren, hemelsvaart, Jonkipoer, eh, Ramadan. Eh, nou ja, de Ramadan was iets. kennen mensen de Ramadan? Ja, het zijn er acht. Er is niet. Uh. Dus, kort uitleggen, de Ramadan is de vaste maand.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 Afgelopen donderdag is de viering van het Chinees nieuwjaar daar begonnen. Het Chinees nieuwjaar is uh, ja, niet echt iets onbekends voor ons in uh, Nederland. Maar ja welke feestdagen uh, worden er eigenlijk nog meer gevierd in de wereld... die wij helemaal niet kennen? Ik ga het, uh, de correspondenten vragen. te beginnen met Ellen Petit in uh, China. Ja, bij jou uh, het Chinees ja. nieuwjaar deze week. Hoe, dan, laten we daar maar eens mee beginnen. Hoe heb je het gevierd? Um, ja, ik, ik vier het niet echt. Ik ga gewoon een drankje doen met vrienden. Uh, ook omdat het Chinees nieuwjaar echt een een familiefeest is. Dus waar wij met oud opnieuw um, de kroeg in gaan... of, of feest aflopen... of met z'n allen thuis gaan zitten en een feestje maken... is het hier echt met je familie um, thuis zitten en um, uh, eten, veel eten. Ja, en wat, want het zijn nogal wat dagen achter elkaar dat ze dat doen. Wat, wat doen ze <lacht> nog meer behalve eten? Niks. <lacht> eten. Nee, ze hebben, de, de, zijn de eerste drie dagen zijn het belangrijkst. In totaal is het ongeveer inderdaad 15 dagen. Um, de eerste drie dagen zijn het belangrijkste. Dan ga je ook echt uh, je familie af en dus heel veel eten. En elkaar geld geven. Je geeft elkaar geld als cadeau. Een beetje zoals wij kerstcadeautjes hebben of Sinterklaascadeautjes. Um, en dan heb je nog een paar dagen vrij van je werk. Want de totale vakantie hier van je werk is uh, 6 à 7 dagen. Een beetje afhankelijk van waar je werkt. Uh, en dan ga je gewoon leuke dingen doen. En dat is voor Chinese winkelen of een beetje buiten rondjes lopen of gewoon thuis chillen. En dan ben je weer gewoon aan het werk. En dan zijn er nog uh, twee dagen in die cyclus van vijftien dagen dat er, mm. de, dan wordt de geldgod wordt, wordt vereerd. En dan op een gegeven moment dat het de vijftiende dag is, dan is het nog weer een, een groot ding met zuurwerk. Maar de rest is gewoon business as usual. Wat zei je nou, wat werd er gevierd? Geld zei je nou? uh, De geldgod, ja. Er zijn een aantal uh, goden die vereerd worden in, um, in die vijftien dagen. En op ik geloof de 7e of de tiende dag is het de god van het geld. Is daarom ook dat, dat er geld als cadeau wordt gegeven? Vanwege die geld? Geld is gewoon nee, geld is gewoon heel, heel belangrijk voor de Chinezen. En als, de, als, de, als er wat is, maakt niet zoveel uit wat. Een huwelijk, een, een, een, een babytje wat geboren wordt, bonussen die op de werk uitgekeerd worden, dat wordt allemaal ja, in de vorm van, van geld gedaan. En dan ook, moet dat geld ook nog in een rode envelop zitten. Want rood staat voor, uh, voor geluk. Hm. Um, um, het aller, allerbeste is ook nog als het bedrag ergens eindigt op 8 of 88. Want dat het, woord, het Chinese woord voor 8 uh, spreek je uit als het woord voor rijkdom. Hm. Dus dan wens je elkaar heel veel rijkdom toe. 8,88 euro. Ja, het liefst 888 RMB natuurlijk. Maar met 888 kom je al heel eind in de buurt, ja. Oh ja. Hey, hey, het, is het, uh, het jaar van het paard wordt het... Ja. Wat houdt, wat houdt dat eigenlijk precies in? Uh, het jaar van het paard wordt... Uh, dit is heel, het is eigenlijk heel goed af te lezen aan, aan hoe die uh, dieren zelf zijn. Dus het, is, het wordt een... Uh, het, het gaat door, zeg maar. Het, het stopt niet, maar het wordt ook geen spetterend, uh, spetterend jaar. Dat, het het ploegt gewoon een beetje verder. Dus wel voor uitgang, maar, maar rustig. Uh -huh. waar, waar, waar komt die traditie van die dieren eigenlijk vandaan? Uh, dat is een... Um, dat zijn legendes over dieren. Moet ik moet even diepgaan Dieren die mee mochten op een bepaalde reis die iemand ging maken. Bijna een soort van Noah en de Ark, maar dan ja. toch er wat anders. Daarom heel... zit bijvoorbeeld, de, de kat zit er ook bijvoorbeeld niet bij, want de kat ging dan de muis opeten. Dat kon niet, dus mocht de kat niet mee. Nou oh ja, maar zo blijven er weinig dieren over toch? Want uh, ja. dan heel veel. Ja, het is, het is een beetje. Het zijn legendes. Hè? Ze hoeven niet echt goed nee, zijn. Te, ik ga ze meteen weer staven <laughs> tegen de moderne wetenschap. Dat is natuurlijk ook is niet zo Nee, oké, okay, maar daar komt dat eens vandaan. Hey, Edith, nou goed, het Chinees nieuwjaar, dus dat is een bekende, of een relatief bekende feestdag voor ons. Ik heb nu allemaal weer details gehoord die ik ook niet wist. Maar, maar wat zijn nog meer belangrijke feestdagen in China? Er zijn er heel veel. De Chinezen zijn nogal van het, van het feestdagen uh, vieren. En heel veel van die feestdagen hangen samen met Chinese legendes. Zo heb je bijvoorbeeld. Uh, ...drakenbootfestival, dat is uh, juli. En dat gaat dan over een... een ...legende uh, gaat over een schrijver die een geliefde had... ...en die is die kwijtgeraakt in de rivier. En toen is hij op een boot die mevrouw achterna gegaan... ...en is hij zelf opgedronken. En dan ga je dus... ...als je dat nu viert, ga je van die drakenboten ...ga je uh, races vieren. En er is een speciale dumpling... ...want Chinezen vieren niks onder speciaal eten... Hm. Um, in april heb je nog Qingming, Tomb Sweeping. Dus dan ga je de graven van je voorouders bezoeken en een beetje opleuken. En dan denk je je de voorouders. Um, en verder for... hebben ze ook uh, een heel aantal um, um, modernere feestdagen. Nog, nog even: die Tomb Sweeping was dat je de graf van je ouders ging bezoeken? Ja, voorouders, ja. ja voorouders, ouders, want dat, ouders leven natuurlijk nog van. En Qingming, wat was dat? Jingming is tomb sweeping. Dat is het Chinese woord voor tomb -sweeping. Oh, dat is hetzelfde. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is oké. Okay, dat is hetzelfde. Wat een, wat een bijzondere. Ja. Dat is eigenlijk best wel een mooie dag. Omdat. Ja. ja. Ja, ze zijn sowieso met de rouw, zijn ze best wel. Uh, ja, best wel mooi. Het gaat wel ver. Als je, als je ouder, als je mensen overlijdt in je familie, dan mag je een jaar lang geen dit aan en een jaar lang geen leuke dingen doen. Ja. Dat gaat wel ver. Maar ze zijn wel heel erg met het. Uh, vereren van hun, van hun uh, voorouders, hun grootouders, et cetera. Ja. En ze nemen er dus de tijd voor met een hele dag. Want ben je dan ook ja, vrij op zo'n dag. dag? Absoluut, ja, ja. Het hele idee van die van de Chinese feestdag is ja. uh, dat je ook vrij bent. En het is heel mooi als het dan bijvoorbeeld op donderdag valt... dan krijg je ook vrijdag vrij. Alleen moet je dan zondag gaan werken. Dus dan verplaatsen we het weekend. Dat is weer dat pragmatisme van die Chinezen. Ja, ja. je krijgt geen dag extra vrij, hoor. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk als je een aantal dagen achter elkaar hebt. Dus zo gooien ze af en toe hele weekend om. Dan ben je ooit negen, tien dagen aan het werken om dan daarna dus drie dagen achter elkaar vrij te kunnen hebben. Hey, en je begon net te vertellen over moderne feestdagen ook. Welke zijn dat? Nou, ze, ze vieren uh, Women's Day, dus Internationale Vrouwendag vieren dat is ook echt heel erg. Dat is uh, echt een ding. Wat, wat, wat, doen, wat gebeurt er dan die dag? Restaurants heb je. Vrouwen hebben sowieso uh, een dag vrij. Um, en een restaurant kan je als vrouw gratis eten of gratis drankjes krijgen. En in min heb je heel veel korting, dat soort werk. Zeggen we een moderne manier. Mm -hmm. En ze hebben ergens in juni ook internationale dag van de kinderen uitgeroepen. Alleen weten zij niet dat het niet internationaal is. Ik geloof niet dat het ergens in de wereld gevierd wordt, <lacht> behalve in China. Het klinkt wel beter um, dan nationaal, hè? Ja, dat vonden ze denk ik zelf ook. En dan worden de kinderen nog extra verwend. Ze zijn al redelijk verwend. Ja, dat heb je me al eens verteld. Um, ja. En de elfde van de dus 11 november uh, wordt singles day gevierd. Um, en omdat, ja, ze hebben twee Valentijnsdagen. Ze hebben een Westerse Valentijnsdag en een Chinese Valentijnsdag. En dus nu hebben ze ook een dag voor de singles. En dan wordt er dus heel veel online geshopt. Maar echt, dat loopt in de miljarden wat er dan uitgegeven wordt uh, op, op, op het internet. Dus dat zijn allemaal hele moderne manieren van dingen vieren. Is er ook een dag voor de, voor de buitenvrouwen, zeg maar? Want het is voor alles een dag? Echt? Nou ja, die is er trouwens wel. Dat is wel echt zo, ja. Echt? Er is een, ja, er is een, ik heb daar een paar tijd, ja, vorig jaar of twee jaar geleden inderdaad over gelezen. Maar wat, er, doe er, je dan, is... wat doe je dan op zo'n dag? Als, als je, je partner op zo'n dag er niet is, dan weet je wel hoe nou, laat het is. weet je genoeg. Nou, het was een vrij anonieme bijeenkomst. Maar ja, dat was inderdaad... Ah, ik ga het opzoeken voor je. Er was een dag waar mensen dan bij elkaar kwamen. Allemaal heel anoniem. En dan mocht dan ook... de journalist mocht wel binnen, maar die mocht geen foto's maken. En dan zaten ze een beetje bij elkaar te eten en te drinken... en de verhalen uit Bal te voor de ogen. Ellen Petit uit ja. China. Dankjewel. En ik spreek je snel weer. Ja, tot snel. Ga ik naar Egon Brandy op Curaçao nog steeds... Uh, uh, jullie hebben de Dia del Bandera. Dat is de dag van de vlag. Ja. Hoe ziet die dag eruit? Ja, nou, voornamelijk gewoon lekker vrij zijn naar het strand. En uh, genieten van uh, dat je niet mee werkt moet. Ja, dat is vaak bij feestdagen. Maar ja. wat, uh, wat, wat gebeurt er met de vlag? Nou, er wordt gevierd dat we een, een vlag hebben. We hebben dit, deze vlag in deze vorm pas sinds 1984. Um, toen is er een nationale tekenwedstrijd geweest. ...waarin uh, iedereen mocht, of ja, als je wilde mocht je dus een vlag tekenen. Daar nou is er uiteindelijk een winnaar uitgekomen en dat is de huidige Cursausse vlag. En sinds die dag uh, wordt dat ook gevierd. En dan is het, uh, ja, het is een vrijdag en er zit dus een, een officieel gedeelte bij... ...met een, het hijsen van een hele grote vlag en dat zijn allemaal overheidsmensen uh, uh, enzovoort. Maar ja, bij mijn weten komen er alleen een handjevol ambtenaren en mensen die erbij moeten zijn. En een paar natuurlijk... Uh, dat, dat oudere curacao die dat nog wel heel mooi vinden, en de rest van de mensen is gewoon een dagje vrij. Maar gebeurt er meer behalve die vlag wat, wat doet gewoon de man in de straat? Hangt die een vlag uit? Of? Nou, ja, je kan hem dus in die dag wel uh, hangen. Dan hebben we niet echt vlaggenmasten. Ja, bedrijven, ze worden wel maar huizen, eigenlijk niet. Maar wat we wel heel veel hebben, dat vind ik wel heel geil, dat zijn van die autovlaggetjes. Weet je, zo'n klein vlaggetje wat je in je, in je raam klikt. Ja. En, en dat zit dan op je auto. En uh, nadat, dat hele eiland rijdt er dan mee rond. Die kan je ook kopen een paar weken van tevoren. Staan mensen aan de kant van de weg. Die, die dingen verkopen kost maar een paar gulden. En dat uh, we heel veel mensen hebben. Dus het is wel een soort van nationale trots op die vlag. Ik ken dat wel van begrafenissen. Maar dan is het een zwart vlaggetje. Ja. Nee, dit zijn, uh, dit zijn uh, uh, blauwe vlaggetjes. Maar dat is onze nationale vlag. Maar het ja, ziet er wel heel vrolijk uit. En het gaat is, aan, aan de ene kant... Uh, nou ja, de vlag is altijd wel een, een mooi symbool. De, de Curaçaose vlag wordt ook wel vaak uh, gebruikt om, om bijvoorbeeld als uh, internationale sporters... Uh, Curaçaose sporters erg internationaal iets doen en ze winnen wat... dan zijn ze snel geneigd om die vlag erbij te pakken, om hun eigen vlag te laten zien. Dat is ja. Trots op. ja. Dat is, is dat ook omdat ze dan nu bij het uh, Koninkrijk der Nederlanden horen? Wanneer hebben ze die niet vlag dan? 1984? Ja, daarvoor was het volgens mij, wat ik begrepen heb, een, een soort... Uh, Antillenvlag, voor alle Antilliaanse ja. eilanden. Ja. En daar voelden mensen zich niet zo verbonden bij. Dus toen zijn eilanden hun, hun eigen, ja. eigen eilandsvlag gaan maken. Ik kan me voorstellen, en als je dan een tekenwedstrijd uitloopt... waarbij iedereen mag meedoen, dan krijg je natuurlijk een heel saamhorigheidsgevoel. En dan voelt die vlag natuurlijk ook echt als eigen en van iedereen. Ja, nou er is er één jongen die gewonnen heeft. Die jongen was 20 jaar. En ja, het leuke is dat je be bekende hem allemaal. En het is een aardig vlag ja? van mijn leeftijd nu. Ja. Oh, echt? Oh. En uh, dat is gewoon, ja, weet je, dat, dat blijft wel altijd een mooi fenomeen. Wordt hij oh, ja. dan ook nog een soort vereerd op een podium dan op die dag? Nee, hij is er altijd wel bij. Hij mag volgens mij ergens wel in, in een rijtje met belangrijke mensen zitten. Maar dat echte, de echte medaille-tijd, werk is een beetje voorbij voor. Hey, zijn er nog meer bijzondere feestdagen op Curaçao? Nou, wij vieren uh, Koninkrijksdag. Ja. Maar dat zijn volgens mij de enigen in het Koninkrijk die het vieren. Wat doen jullie dan, de, dan die dag? 15 december, nou hetzelfde, vrij zijn. <laughs> en als je wil, kan je naar datzelfde Brionplein. En dan wordt er ook een vlag gehezen, denk ik. Een soort Koninkrijksvlag. Ik weet niet of die bestaat, geloof ik ook. En... Maar ik zou niet weten hoe die eruit ziet. <laughs> nee. En, en, en, en vieren jullie ook uh, Koninginnedag? Of wat dat nu wordt, Koningsdag? Zoals bij ons? Uh, ja, en dat, dat lijkt best wel een beetje op wat, wat er in Nederland gebeurt. Met een soort vrijmarkt en mensen gaan de straat op. En dat is wel leuk. Dat iets wat dat eigenlijk was de laatste. Uh... 10, 15 jaar echt een beetje een opkomst is. Mm -hmm. Dat het uh, ja, koningin iedere dag het, het gevoel op komt van... ...nou je moet naar buiten toe. Of koningsdag gewoon, oh, dat we wel wennen. Dat je dus naar buiten gaat en dat je ja, dingen gaat verkopen of kopen... ...of een beetje wandelen of, of erbij zijn. Maar dat is wel heel groot geworden, ja. Wel was dat op 30 april ook dan bij jullie? Ja, gewoon 30 april. En uiteindelijk het, het, het, is heel erg koningsgezind hè. Dus, dus ja. wat dat betreft past dat ook wel... Om op die dag dan, dan echt een mooie dag van te maken. Ja, want Koningsdag wordt 26 april, hè? Gaat het bij jullie ook verplaatst worden? Ja, en er is een, uh, het is, er is een soort lokaal probleem. Dat heeft te maken met Bonaire hiernaast. Maar hebben ze op. Uh, diezelfde dag hadden ze Dierdier -Dier in Kon. Dus een dorpje op het eiland. En dat was een. een zeg maar de hele Koninginnedag stond een beetje in het teken van die Dierdieren Kon. Dus, maar dat was natuurlijk een vrije dag. Mm. Maar de Dierdieren Kon is op, uh, op 30 april. En die, die er een komt, verhuis natuurlijk niet naar 27 of dit jaar dan 26 april. Dus Bonaire heeft nog wel een klein beetje een iets, ja, iets ingewikkelds ermee. Die moeten we nog even puzzelen, Egelsie Brandy. Ja, ja. Hé, hey, Dankjewel en tot snel. Tot snel. Ga ik tenslotte naar Ton Hoogstraten, nog steeds op Sint-Vincent. Hey, wat is bij jullie de meest bijzondere feestdag? En, hallo Thijs, ik geloof dat bij ons toch wel het, het, het, het, het, behalve de carnaval natuurlijk, dat wordt in de Caribische eilanden mm -hmm. groot gevierd, ja, ja. is een speciaal festival dat is voor de kerstmis. Dat begint op, op uh, 16 december tot 24 december en dat that, that heet fine. Nine Morning. En dan uh, worden er dus uh, allerlei festiviteiten en competities gehouden om vier uur s morgens. Om vier uur morgens. Wat, wat ja. voor competities doe je om vier uur morgens? Dus er wordt gespeeld op de op de pan music. Er wordt. Uh, caroling, op wat, voor, op wat voor muziek? De pan music van, van, die, van die drums. Oké. Okay. Typisch peruche. Dus er dan wordt dan, dan uh, gestreden over wie de, wie de mooiste kerstliedjes kan, kan spelen. En mm -hmm. caroling, dus, dus kerstliedjes zingen. Ja. En dan een typische Caribische uh, Calypso. En dat allemaal tijdens het Nine Mornings Festival. Ja. Ben, je, ben je er zelf ook altijd bij? Nee, dat is voor mij altijd veel te vroeg. <laughs> ja. Hoe laat is het afgelopen dan? Gaat het tot een uurtje of tien? Tot een uur of zes. Oh, oké, okay. dus echt, uh, echt voor de vroege vogels. Ja, echt, echt voor het werk gaan. Maar doen de meeste mensen daar wel al mee? Ja, er zijn, uh, nou de meeste weet ik natuurlijk niet, want er zijn uh, 95.000 inwoners. Maar er zijn toch echt wel duizenden mensen die, die, daar, uh, die daar naartoe gaan. En, en, en een hoop groepen die eraan aan meedoen. Ja, het is erg populair. Ja. Hey, en en, en uh, wat, is jouw, wat is jouw favoriete feestdag op Sint-Vincent? Want er zijn vast nog meer uh, feestdagen die jullie vieren. Uh, ja, zoals ik zei, carnaval is natuurlijk het, uh, het, het, meest, het meest bekende. carnaval hier is. Eigenlijk uh, buiten proporties van, van uh, hoe groot het eiland is. Ik, ik denk dat na Trinidad uh, Sint-Vincent toch wel de grootste carnaval heeft in, in van alle Caribische eilanden. Ja, en hoe ziet dat eruit, carnaval? Moet ik dan, net als een Braziliaans carnaval, moet daar aan denken? Uh, ja, ho, hoewel, hoewel het natuurlijk uh, kleiner van schaal is. Uh, maar ja, men, men, men, men loopt daar achter die geluidswagens aan. Ik heb, ik heb het van het jaar eens geteld: zo Een geluid, zo'n geluidswagen. Hij had, had 32 van die grote boksen. En, en dan uh, elke 100 meter komt er weer een, een nieuwe vrachtwagen. <tus> dus ontzettend stille lawaai. Heb je zelf wel eens meegedaan met zo'n optocht? Uh, nou, ik gekeken en, en, en meelopen. Maar niet, niet echt uh, officieel mee, meelopen. Nee. Wel, uh, wel... kan, de mensen die, die kopen dus een t-shirt om, om bij een groep te horen. Heb je wel, wel vrienden die daar aan meedoen, die zich helemaal uitdossen? Uh, nou, uitdossen, dat doen de meestal de lokale, de lokale bevolking. Je ziet, je ziet wel eens een, uh, een blanco-toerist die ermee doet, want het, het, het feest wordt echt uh, steeds meer internationaal te promoten. Maar, maar uh, dat, dat, dat ziet er niet uit, joh. Je, je, je ziet die blanken een beetje net doen alsof ze, alsof ze het allemaal kennen. Ja. Maar je ziet gelijk het verschil. Het zit niet, en ik heb het ook niet in mijn body. Hè? Je hebt het niet in je body? Ik heb dat, dat ritme gevoel. Dat rit niet, ja. en, nee, maar dat is de blanken hebben dat toch allemaal veel minder. Ja, ja toch zeker. Nou, mijn vrouw heeft dat wel, maar ja, die is dan wat meer Spaans. Dus M die, die heeft dat wat meer in de bloed. In. Nee, ik ga daar niet als een auto tussenlopen. Goed hoeft ook niet. Ton, ja, Hoogstraat, op St. Vincent. Dankjewel en uh, tot snel weer. Oké, okay, veel succes nog. ga ik een uh, plaatje draaien en die is van Lenny Kravitz. He broke your heart. He took your soul. You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 Cause yeah. yeah. Danny Kravitz, I'll Be Waiting. We zijn We bijna aan het eind gekomen van de wereld van BNN voor deze week. We hebben een mooie reis gemaakt. We zijn geweest in Servië, in Engeland, in de Verenigde Staten, in Brazilië. En we zijn geweest in China, in Curaçao en in St. Vincent. En we hadden het over feestdagen, over vreemdgaan, over racisme en over de filmindustrie. We hopen mooie verhalen gehoord. En uh, normaal gesproken aan het eind van dit programma zit hier een jongen met lang haar, Frank... Uh, maar die is er niet meer. Nu zit er een uh, meisje met een lang haar. Lieke. Dus qua Goeie. uiterlijk is er niet zoveel veranderd. <laughs> nee, maar je gaat wel iets heel anders doen volgens mij. Want je programma heet al anders. Ja, het heet namelijk Lieke. En uh, wat, wat kunnen we verwachten zometeen? Ja, ik weet niet of ik dat in zo'n korte tijd kan vertellen. Misschien als je gewoon blijft luisteren, dan hoor je het zo meteen. Nou, het lijkt me prima idee. Ik ga blijven luisteren. <laughs> heel veel plezier zometeen. Ja, dankjewel. Volgens mij wordt het heel leuk. Tot volgende week. De wereld van BNN B -N -N.